Onberaden Wetter een hoorspel door Jansi Hubert naar de roman van Rafael Sabatini. Zesde deel, René de Lesperon is niet dood.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 We zullen de Granada in de Auberge de La Couronne rusten. Ik dank u, monsieur. Armand zou het net zo gedaan hebben. Oh, wij lijken veel op elkaar, Armand en ik. Het verschil zit hem alleen in het miserabele ...feit dat hij daar met zijn neus boven op allerlei galante avonturen... Apropos, monsieur. Wat was er met dat medaillon? Ik zou het graag terug hebben, monsieur. Het bevat de beeldenis van de dame in kwestie. En ik zou niet graag maar natuurlijk, dat... natuurlijk, monsieur...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 Diable, quel besoigne! Well, monsieur de l'Aspéron... Geloof te mogen zeggen dat ik alles naar u genoegen heb geregeld. Deze kamer blijft besproken voor zolang als u er nodig denkt te hebben. Mijn brave we zijn ons inmiddels voorbij en op weg naar Toulouse. Alleen die monsieur de Marsac heb ik niet voor u kunnen vinden. Hij is er niet. Monsieur de Marsac... U hebt al meer gedaan dan een gevangene... ...redelijkerwijs van zijn bewaker mag verwachten. Sacré nom, monsieur, als u dat nog eens durft te zeggen. <laughs> Neem me niet kwalijk, mon capitaine, Maar ik kon het niet nalaten... mij deze kleine scherts te veroorloven. Ik weet wel hoe deze rol u smaakt. Als vergif, monsieur. Mijn achting voor u is er alleen maar door gestegen. Wilt u mij veroorloven op monsieur de Massac te wachten? Hij zal stellig komen... Want in zijn brief heeft hij als plaats van ontmoeting duidelijk dit hotel de La Corona hier in Granada genoemd. Wat hem blijkbaar niet verhindert afwezig te zijn. U mag hem pas verwijten maken als hij overmorgen nog niet is komen opdagen, kaptein. <laughs> goed, goed. Het is uw afspraak. We zullen wachten. Op een reis van een paar dagen maken een paar uur niets uit. Ah! Aha! Dat is dus die heet hoofdige wanneer. Wie? Monsieur de Massac. Stel. afrekenen. Ja. Zeg. Wat keert jou? Ik had gedacht dat je je ogen niet zou kunnen geloven als ik weer levend voor je kon. En in plaats daarvan. De Massac. Wat is er met je? Hé, dat vraag jij. Wat verlaat me eilandering of ik steek er meteen om rond? Wat betekent dit, monsieur de Ik begin het te begrijpen. Wacht toch even. En waar ben jij dan wel? Stel. Je hoeft niet zo meer verhaal te doen, want ik weet alleen dat je weer volkomen hersteld bent. Maar dat kan jij niet weten. Ja, dat had je gedacht, hè? Maar ik heb duimpels, dat stel ik niet op, Mijn Mij zonder tijden laten, hè? En nog op een brutale gemeenheid, mijn arme zuster in de baan laten dat je toch bent. Maar mijn beste Stanley Klas, dat moest iedereen wel denken. Een paar ingewijken, hè? dat zal denken. Rangstel aan de la, die dan, hè? Zwemmen, aan de voeten van mevrouw, tussen de paktopperen rozen en de geur niet als mijn, dat zal het doen. Dat bij mijn arme zus als een opgejaagde hond. Wat is dit voor een krankzinnige kom, scène? Ja. Hebt u hier iets mee te maken? Voor eeuwig gedood, Op het knoppen komt direct. Die is ook lang. Ik weet niet waar je het over hebt. Misschien wat opgejaagd. Ja, waardig. De comedi spelen gaat daar voor af. Maar zo ik stem is maar de marzak heet, jij hebt je laatste rol gespeeld. Om wil de marzak, verklaar je maar de manjoe, dat zal ik. Ik heb geen tijd opnieuw aan jou oude bek weg, de hel was reisd. HARD hey. hey. hey. RUITEN! HARD hey. RUITEN! Hey. O, oh, die stomme, die rustumperen invalides aan te spelen gaan ineens een schot, en trek je wegen. Vlug wat, of mijn benzaaligheid steek je zoals als je daar staat. Maar, maar, wat is dat voor waanzin? Stadislasius, ik kan niet, ik ben niet in staat. Ik geef je precies één minuut om te beslissen of je zo'n als een man, of sterven als een vijf. Maar dat zal in de eenigheid niet gebeuren. Hé, hey, hier blijven, We zullen er een ongeluk vallen. Ik heb u ere woord We zijn er als Bonjour, monsieur. Monsieur de Mazak, u kunt uw degen wel weer opsteken. Wat voor een donder is dit te betekenen? Een ogenblik, monsieur. Dat komt straks. Straks? Noem, monsieur. U heeft de slag van iemand, iemand een stuipen op het lijf te jagen. Ik, ik vraag u duizenden van vergiffenis. Vergiffenis? Mij? Waarom, monsieur? Ach, ik dacht natuurlijk dat u op deze weinig originele wijze wilde ontsnappen... Ik had moeten begrijpen dat u een edelman bent, nietwaar? Mijn ben alle ons schuldig Ja, als de heren misschien klaar zijn met hun wederzijdse plichtplegingen, zou ik toch wel graag willen vernemen? Ik weet dat u een heethoofdig man bent, monsieur de Marsac, Maar ik moet u en uw geachte tegenstander verzoeken nog even geduld te oefenen. Nee? En vooral te zwijgen. Straks mocht u spreken, zoveel u wilt. Mijn kapitein, zou ik nog één keer een beroep mogen doen op uw edelmoedigheid? En dat beroep luidt, monsieur. Ik zou deze twee heren voor een kwartiertje willen meenemen naar onze kamer voor een ernstig gesprek. Dat, en daar ben ik zeker van, alle moeilijkheden voor alle partijen volledig zal oplossen. Ik heb zo'n idee, monsieur, dat u mij als een totaal overbodige vierde bij dat gesprek kwalijk kunt gebruiken. Heb ik u niet horen zeggen, monsieur le kapitein... Dat u als officier en edelman een hartgrondige afkeer hebt van gendarmewerk. Afkeer is het woord niet, monsieur. Ik haat het als de pest. En als ik u nu waarschuw dat hetgeen u in ons gesprek zou kunnen vernemen, u Nolens Volens natuurlijk tot een spion zou maken. Mogen de mondoe bewarmen? <laughs> u hebt uw kwartier. Ik zal mij zo lang in de gelachkamer terugtrekken... in de hoop dat de wijn mij beter zal smaken... dan het spronkelend discours van uw vrienden. Dank u, monsieur. Zal ik de heren dan maar voorgaan? Neem stoere heren. En nu zou ook toch eindelijk wel eens willen weten. Geduld, mijn heer. Ach. Het zal u allemaal duidelijk worden. Ik hoop het, want wat wij vandaag is overkomen. Meneer. Een dag of veertien geleden was ik zo onfortuinlijk de onwelwillende aandacht op mij te vestigen van enige dragonders van Zijne Majesteit. Maar wie bent u dan, meneer? Niet vragen, monsieur de Marsac, alleen maar luisteren. Toen ik probeerde mij aan hun hinderlijke belangstelling te onttrekken, deden zij een prijzenswaardige poging mij het licht uit te blazen, waaraan ik slechts kon ontkomen door met een van hun kogels in mijn schouder hals over kop in de carone te duiken. Dat was monsieur de Massac, in de nabijheid van La Védan, huh? waar ik zeer gastvrij werd ontvangen. Man, monsieur. Die gastvrije ontvangst werd tot een waarlijk liefderijke verpleging, toen monsieur Le Vicomte mij aanzag voor... René de Lespiron. Wat? Wat? Wat voor reden had u, monsieur, om... Heet u dan de Lespiron? Hoe ik heet, monsieur, heeft met de kwestie die ons bezighoudt niets te maken. Maar als dit u tevreden kan stellen... De Lespiron, wiens identiteit ik heb geleerd, ben ik niet. Maar dat weet u natuurlijk net zo goed als ik. Maar hoe is het dan mogelijk dat de vicomte de la Vida niet heeft vermerkt dat u een ander was? Door uw welwillende medewerking, monsieur. Nou begrijp ik er niets meer van. U hebt de vicomte meermalen over mij gesproken over uw trouwe vriend en bondgenoot. Over u? Nee, over René de L'Esperon. Dus, dus u bent daar op Lafaydon... ...geheel en al in mijn plaats getreden? Zo is het precies, monsieur. Ah, en aangezien ik de gevolgen daarvan... ...in geen geval wenst te ontlopen... ...heb ik mij ook als René de L'Esperon... laten arresteren... ...door het vriendelijk jong mens ...dat thans in een gelagkamer... ...in alle gemoedsrust zijn wijn te drinken. Een voortreffelijk evenman, mijn heren. Zeker, monsieur. Maar dat kan ik niet toestaan Laat ogenblikkelijk die officier hier komen... ...opdat we de zaak recht zetten. Ik moet u verzoeken alles zo te laten als het is, monsieur. Wat ze mij in Toulouse ook zullen aandoen... ...u kunt er zeker van zijn dat het een geringe straf is voor de vele wandaden ...waarmee ik mijn geweten heb bezwaard. Uw geweten is het mijne niet, monsieur. Men kwam al mij te arresteren, niet u. En daarom... Als u zo dom wilt zijn uzelf op ongenade over te geven... ...aan de rechters van de koningsgezinden... Oogst geen andere voldoening dan u zelf volkomen te ruïneren... zonder mij op een grijn te helpen. Dat kan ik niet inzien, monsieur. Kijk u hoeft het ook niet in te zien, monsieur. Want het is uw zaak niet. Maar... Daar komt nog iets bij, monsieur de Lespiron. <tus> Voor u eindigt een tocht naar Toulouse... zonder enige twijfel op het schafot. Voor mij ben ik daar niet zo zeker van. Kunt u mij dat uitleggen, monsieur? Zeker. Ik kan wat u onmogelijk is... mijn beul en schafot besparen... als ik daar zin in heb. Als u daar zin in hebt... Hoe is dat dan mogelijk? Heel eenvoudig, mijn heren. Door mijn ware identiteit bekend te maken. En wat moet ik dan? Frankrijk als een haas verlaten, monsieur. Want als ik uw identiteit afwerp... zullen ze het hele land ondersteboven keren om u te vinden. En als ze u vinden... Wat denk jij ervan, Stanislas? Kon ik maar denken. René, als je wist hoe ik me voel... Hoe is het toch mogelijk dat ik jou zo misselijk heb kunnen beoordelen? We zullen erover zwijgen, dat lijkt me het beste. En ik geloof ook dat het goed is de raad van monsieur... van monsieur op te volgen. Ja, er zit niet veel anders op. Kom aan, René. Je kunt met mij meegaan naar Spanje. Anne wacht mij in Cacassan. Anne? Is zij volkomen in orde... Het zal ons niet veel moeite kosten het misverstand op te helderen. Als we voortmaken, kunnen wij binnen 48 uur over de grens zijn. Een voortreffelijk idee, monsieur. Dan heb ik u nog één verzoek te doen. Mocht u nog op La Vidan komen, of op een andere wijze met hen in verbinding staan, laat mademoiselle Roxalain dan duidelijk weten dat ik niet, niet de l'espiron ben, met wie mademoiselle uw zuster verloofd is. Dat zal ik met het grootste genoegen doen, monsieur. En u kunt ervan op aan dat ik... Lieve God. Wat is het, monsieur? U wordt onwel. Laat mij. Laat mij, monsieur. Al die opwinding. Maar ik... ik moet... Ik moet u vertellen. Ja, monsieur. Ja, monsieur. Het is beter dat u het weet. Nu zie ik alles genegen. Lieve hemel, wat een ellende. Maar wat is er dan? Hebt u enig vermoeden, monsieur? Waarom u gearresteerd bent? Nou, dat is toch al duidelijk. Omdat men denkt dat ik aan de opstand heb deelgenomen. Ja. Maar dat bedoel ik niet. Weet u wie, monsieur Le des heeft ingelicht waar men u kon grijpen? <laughs> ja, ja, dat weet ik ook. Ik heb onze wederzijds mogelijke vriend des chevaliers, de Saint Eustache, is een pak ransel gegeven, van Nee. Nee. Heilige moeder God. Monsieur de Marsac, ik wil het toch niet zeggen dat zij. Dat, dat zij. Het enige wat ik kan zeggen, monsieur. Lieve himmeren, nee. Wat heb ik met mijn heet hoofdigheid al niet kapot gemaakt? Monsieur. Wie u dan ook bent. Ik zweer u dat indien ik alles geweten Laat had. Ratsalang. Wat moet je van mij gehouden hebben. Om dat te kunnen doen. Ik. Zeg haar. Zeg haar toch. Monsieur de Massac. Dat ik. ...dat ik haar vergeef... ...dat ik... ...haar lief heb. Wat u betreft... Monsieur de L'Esperon... ...in dit kleine pakketje... ...zult u iets vinden... ...dat u de sleutel zal geven... ...tot veel van... ...wat u nu nog raadselachtig moet voorkomen. Maar u moet mij op uw woord... ...als edelman beloven... ...het niet te openen... ...voor u over de grens bent... Ik geef u mijn woord, monsieur. En ik laat het vergezeld gaan van mijn eerbied en bewondering. Dank u. Mag ik dan nu de heren verzoeken mij alleen te laten? En monsieur le capitaine te waarschuwen dat ik weer tot zijn beschikking ben. Vaarwel, monsieur. En God ik bij. Rocks on. Bent u ziek, monsieur? Nee. Waarom vraagt u dat? Omdat u zo zwijgzaam bent, zo ken ik u niet. Het oh, is dus ook niet bepaald een plezier die u mij hebt aangeboden. Het gesprek met die twee heren heeft u erg aangegrepen, monsieur. Ja, monsieur. Hoe sneller wij in Toulouse aankomen, hoe liever het mij zal zijn. Ik heb er genoeg van. Hoe lang is het nog rijden? Met een paar minuten zijn we in Penouillet, waar we zullen rusten. Vandaar is het nog een uur of twee. Kijk, hier hebben we het posthuis al. En als mijn geheugen mij niet bedriegt, moeten ze hier iets voor ons te eten hebben. Ik heb niet minste behoefte aan eten. Lock op Joe, dan drinkt u. Nou, mijn jacht, die ze hier schenken zal u met uw lot verzoenen. Hé, hey, die koets ken ik. Die is van, zie je wel, de Côte de Châtellerault. Oh? Wat zegt u daar? De Châtelereau? Ja, kent u die? Toch gewoon goed zelfs. Dat zou u wel eens van pas kunnen komen, monsieur. Hoe dat zo? Nou, de Châtelereau neemt deel aan de zittingen van het tribunaal, als afgevaardigde van de koning. Is dat waar, monsieur? Ja, dat weet ik zeker. En het is zo goed als zeker dat zijn majesteit zelf ook op weg is naar Toulouse... om het gerechtelijk onderzoek tegen monsieur le duc de Montmorency bij te wonen. Monsieur de Saint-Estache, we zullen hier nog een ogenblik rusten. Heel graag, monsieur le Comte. Het is een vermoeiende rit. De Shuttle Hoe kom jij in dit vreemde gezelschap? Wel, wel. Als dat monsieur de l'Espiron niet is. Oh, ik ken u niet, mijn heer. Maar geen grappen de Shuttle Daar is een toestand werkelijk te ernstig voor. Als je eens wist hoe blij ik ben dat ik je zie. Ma foi! Ik sta verstomd over uw brutaliteit, monsieur de Lespereau. Het is niet onmogelijk dat ik u vroeger gekend heb. Maar als loyaal onderdaan van zijn majesteit zou ik me schamen de hand te drukken die u mij onwelvoegelijk genoeg nog durft voorhouden. Monsieur le comte. Bent u nou helemaal gek geworden? Bovendien. Als ik de aanwezigheid van mijn heer de officier niet misversta. Bent u onder arrest? <tie> Monsieur de L'Espiron is alweer ongewapend. Wat mij niet zal verhinderen je alweer een afrabbeling te geven. Als je nog één keer je mond durft open doen. Het komt mij voor dat u de feiten een weinig miskent mijn waarde. Ik raad u aan uw adem te sparen. Want die zult u hard nodig hebben als ik u nader spreek voor het tribunaal in Toulouse. Schroef! Help het eraf! Help je het eraf! Help het eraf! Help het eraf! Help het het eraf! Help het het eraf! Help het Help het eraf! Help het het eraf! Help het het De, de, uw naam, mijn heer. Amededemir ontzakt de kastehoog van Chateau Roo in Gascogne om u te dienen. Wie heeft u gezegd? Uw gevangen zulk een schandelijke mate van vrijheid toe te staan. Niemand, monsieur. Dat beslis ik zelf. Dat zullen we dan eens zien. In doellozen spreken wij elkaar nader. Vlerk. U hebt mij niets te bevelen, monsieur. Zolang ik dit vervloekte werk doe... ...ontvang ik mijn orders van monsieur le garde des Sceaux en van niemand anders. Monsieur zal de wijze waarop ze worden uitgevoerd niet kunnen bewonderen. Dat zal ik dan de tijd van monsieur vernemen. Maar uw opmerkingen beschouw ik als ongeoorloofde kritiek... ...en als aanslagen op mijn eer als officier en edelman. Weet u wel wie ik ben, monsieur de kapitein? U kunt zijn wie u wilt, monsieur. U bent mijn satisfactieschuldig. Monsieur de Mirosak... Bespaar u zelf het oneerlijke werk deze hoofd overhoop te steken. Ik geef u de verzekering dat Zijne Majesteit zal worden ingelicht over alles wat hij heeft misdaan. Aha, Zijne Majesteit, de l'Esperon beroept zich op de koning. Nee, mijn heer, als Zijne Majesteit in Toulouse aankomt, heeft de beul allang uw dwaze hoofd van uw onmogelijke romp gescheiden. <laughs> en wat deze grinnikende idioot betreft, hij is toch niet waard uw degen te schuren. Kom, monsieur le kapitein. Breng mij naar Toulouse en laat het gauw gedaan zijn. <laughs> alle respect voor uw krachtdadig optreden, monsieur. Ik kan niet vinden dat u erg verstandig hebt gehandeld. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar als u weet hoe alles in elkaar zit... ...zult u mij gelijk geven. <laughs> u hebt me nou al meer raadsels te overdenken gegeven... ...dan mij lief is, monsieur. Monsieur Amadeer de Mielonsak... ...u hebt zich ten opzichte van mij... ...zo buitengewoon vriendelijk gedragen... ...dat ik mij genoodzaakt zie voor u... ...het masker te laten vallen. Ik ben de markies van Bardelik. Wat? U bent... <laughs> nee! <laughs> Marcel de Bardelik. Le magnifique. Hoe grappig het u ook mag voorkomen, monsieur. Ik ben het. Hoewel niemand met minder recht die bijna draagt dan ik. Zullen de marquise, neemt u mij niet kwalijk dat ik... Wie had zich zulke ontknoping kunnen voorstellen? <lacht> Bent u het werkelijk? Ja, monsieur. En u kunt mijn woede van daar straks waarschijnlijk nu wel begrijpen. Châtelerault kent mij heel goed. Te meer omdat hij de oorzaak is van alle ellende waarin ik mij bevind. Hij heeft mijn weddenschap als het ware opgedrongen. Weddenschap met een verduiveld hoge inzet, monsieur. Iets meer of minder. ...onze bezittingen. sacré nom monsieur. Dat is zeker een fabelachtige inzet. Zie je wel, in Parijs gebeurt nog eens wat. Oh, Herman, is toch maar een geluksvogel. Uw neef was erbij, monsieur. Waarbij? Door de weddenschap werd aangegaan. Hm. Hij had er zelfs bezwaren tegen. Wat was dat dan voor een weddenschap? Dat kan ik u... ...nog niet zeggen. Maar laat het u voldoende zijn te weten dat die mij naar Langdok heeft gevoerd. Met het u maar al te bekende gevolg. U, u zult dus kunnen begrijpen hoe blij ik eerst was dat die vervloekte de Chattelro. Zo plotseling kwam opdagen. Ja. Ja. Nu begin ik ook te zien waarom hij weigert u te herkennen. Hij wil u ruineren. Schurk. Maar met mij is hij nog niet klaar. Ik zal het onmogelijke proberen om hem de voet dwars te zetten. Mijn beste Mirosak, jij bent mijn laatste hoop. Dat wil je bitter weinig gaan hebben, arme kerel. Zeg dat niet, Galimède. Ik bedoel Gaston Rodenaar. Mijn rentmeester moet zich nog ergens in de buurt bevinden. Met twee koetsen en een stuk of twintig bedienden. Als die opgespoord konden worden... Ik zal mijn uiterste best doen, dat beloof ik. Maar het zal tijd kosten. En heeft het in zijn macht om het proces te verhaasten. Hij zal het doen ook, want hij heeft er alle reden voor. Maar een dag of twee, drie, zal het toch nog wel duren... ...voor de beul zijn werk kan doen, is het niet? Dat denk ik wel. Goed, monsieur. Ik zal doen wat ik kan. René de Lesperon is niet dood. Dit bleek in het zesde deel van De Onberaden Wedder, een vervolghoorspel in twaalf delen door Jan C. Hubert naar de bekende roman van Rafael Sabatini. De medewerkenden waren Berdijkstra als Marcel, de marquise de Bardellie, Admoyon als René de Lesperon, Paul Deen als Stanislas de Marsac, Han König als de graaf de Châtelleroil, Onno Molenkamp, als Mironsac de Castelroux, kapitein der dragonders, en Hans Zurink als de chevalier de Saint-Eustache. De regie had Jan C. Hubert.